Tussen zes en zeven de eerste aflevering van Geestelijk Welgevaren. Het spits wordt afgebeten door orthopedagoog en gezondheidspsycholoog Jenny Palm. Zij schreef onder meer leven na een beroerte en omgaan met hersenletsel. Om kans te maken op een exemplaar van dat laatste boek kunt u even naar onze site gaan en meedoen aan een prijsvraag. Deze staat ook op teletextpagina 331. In dit uur ruimbaan voor het hilarische duo Kaat en Anna Schalkens. Zij ontvangen Jomanda in een aflevering van De Nachtzusters. Zij maakten van 1995 tot 2000 Radio 1 onveilig. Live vanuit Studio Amstel in Amsterdam... ontvingen zij iedere vrijdagnacht een gast van allure. De muzikale begeleiding was in handen van Mattie Poels. Schrijver Tom Seidsma verzorgde de tekst van een hoorspel. En Jet van Bokstel en Ottolien Boeschoten... tekenden voor de kolderieke presentatie... Joke Daman, ofwel de zichzelf genezend medium noemende Jomanda... viert vandaag, 5 mei dus, haar 64ste verjaardag. We gaan nu terug naar juni 1998, dus toen was de derde nog maar net 50 geworden. Het is gezellig in Studio Amstel in Amsterdam, lekker veel publiek aanwezig. En de dames hebben er zin in. <applaus> nou. Hartelijk, hartelijk, hartelijk dank. Ik kan wel zeggen hartelijk dank en hartelijk welkom. Veel Bij mensen. Deze hond... Heel veel mensen. Bij deze 127ste uitzending. In studio Amstel aan de Amstel. Wat is het nou? Ach, hij zit heel niet lekker. Zit hij te strak? Hij zit te strak. Toch nog te strak? Ik dacht toch echt dat 100 genoeg was. Ja, geen rare rode kop. Weet je wel? Ja. Kunt u wel goed ademen? Nee. Wel een beetje doorademen. Het zit hier ook zo ruw aan de voorkant. Wat ja, u het dan komt dan dat ik daar een stukje kokosmat heb tussen gezet. Oh. Nee, dat moet, want bij u zitten ze ja, een beetje aan de zijkant. Dus dat... Is dit nou maat 100? Ja, het is 100. 100a? 100a, ja. Hij zit heel niet lekker, hij zegt toch, de krapjes. Ja, niet Wat? bij de A, maar bij de honden. De omvang. We hebben het ja, over vanaf. een bus te houden, beste mensen. zuster heeft een nieuwe bus te houden uh, ja. Moet ik even kijken of we. Ja, kijk maar even. Wat? Dat hij misschien nog... Want volgens mij zit er nog één knippertje dat hij nog wel los kan op één knappertje. Voorzichtig, hoor. Ja, Eén effe... knippertje. Oh. Nou, ze is niet gescheurd. <lacht> bedankt, ja, Bedankt. Nou, een knippertje is toch niet zo moeilijk. Even aan te... Oh, ze is opeens wel lekker los. Oh, het hangt opeens. Oh, Was... ik, ik had er nog twee meegekregen op zich. Probeer er anders een van die andere twee. En, nu? zou ik je erachter. Ik kan toch wel even... Even pap. Is dat heel erg als we even... Want ik zit anders heel anders hangt het zo. Zitten we, dus ik kan wel even... Even een paschokje. Ben ik even weg. Ja, maar schiet op, hè, zuster. Het is wat. Ja, dat... Vraagt u zich misschien af... Waarom ik dat dan moet halen voor haar? Ja, dat is een beetje gek gezicht. maar... Als... Doe het nou voorzichtig. Die moeten misschien nog terug. Maar ik heb een beetje bandenpek. Waarom ze ze niet gewoon zelf gaat kopen en passen in de winkel? Maar ja, maar ik heb toch ooit zo'n nare ervaring gehad? Ja, ze was dus bij Hork en Van Draad geweest. en ja, die, die vrouwen die komen daar het pashokje binnen. Toen heeft mijn zuster toch een uitbrander gehad. Ik Dat heb toch was... zo'n uitbrander gehad, die vrouw. Die zegt aan ja. de nare dingen. En sinds die tijd durft ze niet meer. Dus dan mee. moet ik gaan. En dan, ja, dan moet ik wat op zicht halen. Dus ik denk, nou, zak Echt? maar doen, zak maar doen. Dus ik ben eerst naar Alblasserdam gegaan. Alblasservaard? Ja, al dat was ja, Ja, ja. Daar hadden ze dus helemaal niks in de maat. Ze, ja, ze konden het lachen bijna niet inhouden, maar goed. Dus uh, ik denk, nou, dan ga ik naar Zint Bij Geffen. Zundert bij Geffen, zeg dat even erbij. Dat ja, bij Geffen, ja. <lacht> daar hebben ze een grote collectie, maar nee, dat was... Nee, dat, daar konden ze mij ook niet verder helpen. Toen hebben ze mij doorverwezen naar Tiel. En daar heb je dan pleiter... Zeg even dat er in Tiel zo'n goede zaak is. Daar hebben ze me toch ja. eigenlijk u. In Tiel in, in hebben ze alles. Het meest buitennissige wat je maar kan bedenken hebben ze in Piel. Daar je dat zulke rare maten? Ja. Daar. daar zit pleiter en bruine Woud. Die hebben echt alles. Ik bedoel, alles Doe dus Voor mij, ik heb normale maat. Voor mij hebben ze niks. Maar zeg voor even wat u voor een maat hebt. Gewone negentigje... Maar voor mijn zuster, ja, dat hadden ze inderdaad. Dus ik zeg, uh, kan ik wat meekrijgen op zich? Nou, was geen enkel probleem. is dus altijd voor die, ja, voor die minder valide... Dat kan voor die, gehandicapten eh, en zieken, hè? Dat ja, een, uh, dus ik zeg dat mijn zuster ziek was. Even, kijken. even, even komen kijken. Even komen kijken, want hij zit, hij zit wel goed. Wacht, maar er. Maar hij zit even sorry, één momentje. Als je nou maar nog even zou kunnen helpen met dit... Nee, zij moet dit even doen. Laten we kijken dan. Ja, ja. Nee, maar wacht even die, Nee, dat, dat moet veel hoger, die band. Zo hoger? Ja, dat, dat is geen buikband. Wacht, wacht even, hoor. Oh, ik dacht dat dat een heel korsetje was. Nee. Oeh. nee, zo hoog, dat kan toch niet, dat, ik, ik geef wel even een schaar aan. Nou, dan moet dit maar even lossen. Ja? Hier, ja, dat kan. Als je dan een paar nipjes geeft. O, oh, kleine knipjes. Ja, maar ik breng hem niet meer terug, hoor. We houden. hem. Ah, deze is op zich, is de, dus die staat in 105, die gaat wat beter. Zo net de banden zo. Nou, het komt uit. Ja? Kom toch even in mijn hokje. Van de achterkant even dit. Kom even in het hokje. Even de achterkant. En niet kijken. Nou ja, hoeft niet. <totstuk> Hoe kan dat nou op de tas? Oh, oh, niet zo laag. Ja, even, iets... just, is... Nou zit die bijna goed. Wacht even hier, ik zet even een knietje erachter. Ai, ai, ai, <totstuk> wat, is <dat? totstuk> wat is dat, een hoef? Dat u voor... ah, het die van. Krijg ik het niet voor elkaar, zusters? Ai, ai, nou. Ai, ai, nou, dat is weer een blauwe plek Ik de die oh, Dat of... is zo vervelend, dus ik heb geen idee hoe dat nou allemaal dan zit. Laat maar me me even zien. Klaar. Ik kom daar. Dat is toch wat als je zo'n zuster hebt? Het is echt lastig hoor. Bij haar zit die tepel of dat zit in het okselhaar. <lacht> ja, um. Nee, maar zuster... U hebt nooit mooie borsten gehad. Nooit mooie borsten gehad? Nooit mooie borsten gehad? Lustig, wat is dit voor een idiote kleur? Dit had ik toch niet besteld? U had toch gewoon vleeskleur gevraagd? Dat oh. u dit vleeskleur? Dit contrasteert met mijn vel? En dit is mauve. Moven, wat een onzin. Moet u zien, die komt blijsterkleurig. Blijsterkleur? Steunkleur, dat zeiden ze tegen me. Dit is een steunkleur. Ik wilde lily Blank. Ik wilde gewoon lily Blank. Blank. Zoals ik ben. Huh? Lily Blank. Lily Blank. Blank? Gelijkwaarde van Turijn is er niks bij. toen nou lelieblank. <laughs> Ik heb gewoon grijsje gevraagd. Nou, ik vind, volgens mij bent u zo stekenblind als de pest. Want het contrasteert echt veel te veel, zuster. Ik stekenblind? Hij zit verder lekker, maar hij contrasteert en u bent gewoon Ach, dat kleurenblind. Is, dat loopt naadloos in elkaar over. Dat is dezelfde kleur als wij, geveligheid. Totaal belachelijk, u bent kleurenblind. Ik? Kle u weet ik niks ken, van kleuren. Ik ken mijn kleureus. Ik ken geel. Ik ken groen. Ik ken... Dat ken ik al niet. Maar zeg me niks. Wat is bijvoorbeeld de kleur van het Nederlands elftal? U bedoelt... Uh, u bedoelt eigen oranje elftal. Ja, wat is daar de kleur van? Wie ze weet ja. niet? nee, maar dat, je hebt er allerhande kleuren rondlopen. Daar lopen donkere bij, daar lopen lichte ah, bij. Sommige met rasta staartjes. Ah, dan kun je niet zeggen wat dat voor kleur is. Oranje elftal, dat zegt het toch al. Het is toch oranje. U weet niet eens wat blauw is. U weet gewoon niet wat blauw is. Weet ik niet wat blauw is? Nee. Ik zal niet weten wat blauw is. Doe nou toch. Leg me dat dan eens uit. Blauw. blauw, ja, blauw is de neus van buurman Baggerlap hiernaast. Dat is goed. Rood, ja, wat is rood? Rood is het hoofd, hoofd van zijn vrouw die schelt en tiert en raakt. Verreid. Kleuren die geven, leven zo'n kleur. Dan nou, weet je het nog meer? FM, ja, ja. Roos, roos, roos is de borst, is die de pleister. Je, val, je... Mee. Maar ja, goed, het is ook allemaal poly ja, U zult het er toch mee moeten doen, want die ander is gescheurd. En die, andere, die derde die ik had is een maatje 95. En één hebt u een flarde geknipt. Ja. Nee, 95, dat is meer iets voor u. Wat voor maat had u nou toch? 90 je. 90 je. 90 je. Ja. Nou ja, goed, ik heb een raar maat. Ze zit inderdaad wat. is een nou, raar wat van heeft, hoor. van moeder. Niet. niet van moeder, nee. Nee, moeder die had, die had wel wat bos hout voor de duim. Ik zit even oh. te denken. De vraag voor buiten, hè? Ja, huh? we gaan niet naar te vragen buiten. De nee. maat, nee. Nee, en bovendien heeft niet iedereen een busdouw. Nee, niet Dan iedereen tegenwoordig. Die hand vraag. gewoon te plaveren bij sommige vrouwen. Ja. Nee, dat. Nee. Of vinden ze dat misschien een raar. Nee, dat wordt elitair. Moeten we niet doen. Misschien moeten we een vraag hebben die betrekking heeft op de gast in spe. U bedoelt iets van. boven het waarneemtuigelijke. Gerrit? Ja, Vanavond is het niet Pinka, die, uh, die is weer eens iets anders aan het doen. Um, en het is Gerrit? Gerrit Kalsbeek. Dat ja, die kunnen we sowieso niet met een vraag over de wetenschappers, heerschap. Dat kan ik niet nee, doen. Niet. Gerrit, nee. jongen. hij, hij de oortjes even dicht gehad? Uh, ja. Want net Mooi. ging het over dameszaken, nu gaat het over algemene zaken. Um, hebt u bijvoorbeeld uzelf ooit iets bovennatuurzintuigelijks meegemaakt? Iets buiten normaals, iets. Paranormaals. Buiten de orde van het gewone treedt? Iets. Uh, ja. Hoe zeg je dat? Nou, wat u zegt. Eén keer. En? En? Nou, ik, ik, het is echt gebeurd. Ik ging onder de douche staan, s ochtends. Ik ging heerlijk poedelen. En opeens vallen er allemaal muntjes, valt geld. Valt van boven zo, kinkel de klinkel, op zo, mij. dat doet zeer. En ik vraag, ik vraag van, goh, is daar nog meer? En verdomd, weer vallen nou, er wat muntjes. Het is echt gebeurd. En, wat, wat en, toen, en, waren... toen, en toen vroeg ik, ja, een pariksdades, een guldes, een stuivers. Zo. En toen vroeg ik, hebben jullie ook papiergeld? Ach. En toen kwam er niks meer. Te hebberig geweest, Dat he? is een mooi verhaal en ja. symbolisch. Ik denk het. Vraag buiten of de mens ook iets hebben. Ga ik doen. Leuk. Dag Gerrit. Dag. Dan zo, en breek maar in. Dan gaat de pioen. Hij is hetzelfde als voor Pinka. Nou, als het voor de herkenbaarheid wel fijn is, dan laat hem nou ja? maar. Laat hem dan nou. niet iets anders gaan creatiever, hè? Dat moet je niet hebben. Nee, maar Gerrit gaat naar buiten. is toch iets anders als Pinka? Ja, op zich wel, maar ze begrijpen het dat... wel. Ja, begrijp, begrijpt u het wel? Ja. Ja, ja. ze begrijpen. Laat we zitten. Zullen we in het kader van de vraag dan de gast in spee gaan aankondigen? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Mag ik u vragen om... Uh, ik begin aan te vangen. Ja. U hebt wel weer meer lucht, hè? Ja, hij zit echt lekker, hoor. Ja, hè? Daar komt hij. Het is een ja. vrouw. Eerst heette ze Joke en zat ze onder het eczeem. Ze was kou en schilferig. Waar moest dat met haar heen? Door het leven gaan als een melaatse. Dat wens je toch niemand toe? Maar op een dag dan gaat ze naar Paragnost Gerard Crozet ja. toe. toe. Hij ontdekt grote gaves. Weet nog niet precies hoe en wat. Het is iets met haar handen omdat ze daar geen schilfers op had. Eerst doet ze nog geen kleutervoeding en werkt heel gewoon bij de PTT. Maar zingen en dansen is haar lust, dus daar vult ze haar leven liever mee. Toch blijken dan die handen inderdaad meer te kunnen dan ze dacht. Het waren dezelfde handen die menig familielid van zijn kwalen afbracht... Dit is mij van hogerhand gegeven, dacht Joke. Dus ik zal het moeten accepteren. Het is een zware taak die mij wacht. Maar ik ben op aarde om te leren. Afijn, ah, de rest van het is verhaal is bekend, hè. gezwellen, zieke honden, alles geneest. Lopende oren, winderigheid, open wonden, Astral. als deze vrouw bezig is geweest. Ze schenkt een ieder liefde en kracht van zitter tot en bril. Deze vrouw, die geboren werd als Joke is hier bij ons en heet... Jomanda jo uit Tiel! En dat is al! Welkom! Hey. Welkom! Hallo! Wat leuk gedaan ze! Mijn complimenten, ja. Ja, heel goed. Was een beetje een overeenstemming? Ja, ik heb niks meer te zeggen, precies wat het is eigenlijk. Oh, maar we wouden u wel een interview af. Oh ja. Ik denk gewoon, alles staat er al in. Ik ben al zo klaar, maar dat valt al je tegen. Nou, dat zien we dan, want dan gaat u gewoon eerder weg. Dat geeft niks, dus alles kan in dit programma. heb je dan nog wel genoeg in je draaiboek? Ja! Want, eerst zullen we vragen, wat drinkt u zoal? Nou, wat dit water nu? is niet ingestraald, maar ik wil het wel instralen. Voor jullie ook, maar een glasje water lekker. En kun je het dan nog wel drinken? Ja. Nou, straalt dan even in, hebben ze allemaal water. <laughs> Moeten we dan nou, stil Maar doen? je kunt er ook alles, je kunt er alle andere dingen mee doen ook. Met water? Ja, met het ingestraalde. In, water. Wat, wat ja. kan je daarmee doen? Ja, nou, als mensen dus bijvoorbeeld een huidaandoening hebben, kun je deppen op de huid. Borstvergrotingen? Uh, bijvoorbeeld voor jou. Ja, voor jou. Ja, stralen onmiddellijk. Maar weet je wat het probleem dat is? Bij jou ze mag je niet doen. kijken. Eigenlijk zou het leuk zijn om dat dan gelijk te demonstreren. Dan kun je gelijk zien groeien, weet je ja. wel. Ja. <lacht> nou, um, ja, maar dan wordt het allemaal zo nattig en vochtig. Dat doe ik dan, als ik het doe, even in het paskamertje. Ja, of liever helemaal thuis. Want ook hoeveel water moet ze dan gebruiken? Stel dat ze te veel neemt. Nou, weinig. Als je zo kijkt, ja, je hebt niet zoveel nodig. Een drukje, <lacht> Ik heb niet veel nodig, hè. Nee, het is... Ja, het is nog best prompt aan nou ik, uh, niet. Ik vind het ook genoeg. Ik ga het weer knellen als u zo zit. Maar goed, straalt het even in, dan hebben we een lekker kopje water deze keer. Nou, vooruit. Als het kan hoor. Moeten als we kan... stil zijn of je... stil zijn? Nee, nee, nee, nee. Het gaat gewoon door. Oh. Wat, de, wat, nog, u... in. Stil zijn. wat ik ook vraag, wou. Ik, ik zal eerst even jouw glaasje doen, want vernomen. jij hebt nodig. Hè? Ja. Ja. <laughs> ze pakt nu het voor. dat het dan... Wacht even, ze gaat instralen. Oh, oh, ik hey, kan er gewoon mee praten hoor. Dat maakt niet uit. Ze slaat nu met de handen erlangs. Alsjeblieft. Nee, je ziet er niks van. Kan ik het aanraken of krijg ik dan een schok? Ja, dat moet je uitproberen. Als dat zo zou zo zijn, ja, dan zit er ook weer maar, iets nieuws. Ik, he? dus het, uh... ik heb geen schok, ik heb hem vast. Ik betast hem goed. Ja? En ik ga nu nee, even een kleine traat... slok, zuster. Eerst beginnen met een klein slokje. Oh. Het ruikt ietsje anders. Dat moet... ja? Nee, dat moet ik echt doen. Merkt u wel iets? Nee, nog niet, maar ik zag nee, het zo dadelijk. Het ja. komt door de slok, daar, maar dan ja. komt het ook hier ergens terecht. Dus ja. ja. ja. ja. En dan ja. zakt ik zo naar de, de Achillespace. Ja. Mijn ja. zus, de bus, de hoogte aan. Ja. Mag, mag ik ook? Ja, wil jij ook? Ja. Nou, kom maar. Pakt ze een leeg glas, ze pakt de kan met oningestraald water. Ze schenkt met krachtige, door kleine handen het glas in. De ja, dezelfde... Ja, dezelfde. Mag het op het draaiboek, ja, hè? Ja, dat mag. Nee, het is water niet met glas, hè? Het ze... is het vies, want u slaat het zo uit alsof het... Alsjeblieft. Waarom Glaas. doet ze die beweging van weggooien? Nou, dat is, nou, dat ja, is energie, nee, energie ja. wat je dus erin brengt. Maar als er inderdaad uh, andere energie in mijn handen zit, dan sla ik dat af. Oh, dus het water. zuiver in het water gaat. Het is nog steeds water. Water, ja. ja. Wat drinkt u zelf, jo, je niet dat het... Nee, nou, ik neem dat zelf... is iemand anders. Ik neem zelf ook een glaasje. Ook een glaasje, en straalt u ook wel eens uw eigen water in? Nou, ik drink, ik drink uh, zelf ook inderdaad ingestraald water morgens en s'avonds, ja. Eigen ingestraald water. Ja. dat werkt ook op u zelf? Ja. Dus uw eigen energie, die van buiten... Nou nee, kijk, het is zo, dus het heeft niks met mijn energie te maken. De energie die via mij eigenlijk vrijkomt. En dat gaat dan via mijn handen in dat water. En ook dus dat je dus mensen kunt behandelen. Dus de energie van, uh, vanuit de kosmos, hè. Waar haalt u dat dan vandaan? Nou, die, die het is dus. Een, ja, dat, ik ben ermee geboren. Het is een gave. Dus het ja. is eigenlijk uit de andere wereld. En wat is... wel, welke andere wereld? Ja. Wie woont nou. daar? <laughs> nou, eigenlijk wonen vind ik eigenlijk wel heel leuk dat je dat zo zegt. Ja, want ja. Ja, wonen is daar ook eigenlijk. Ja, en hier ook. Maar mensen die overlijden, die wonen in de andere wereld op een gegeven moment. En die zijn ondertussen met heel veel. En die sturen u dan. Nou, je hebt natuurlijk ook uh, verschillende fases... zoals je op school moet leren in verschillende klassen. Zo heb je dus ook daar bepaalde fases waar je in zit, niveaus. Als je heel stout bent geweest hier... ja, dan moet je eerst daar nog liever. die Dus je hebt het <lacht> gewoon eigenlijk over onze hemel. Ja, je kunt het hemel noemen. Mensen zeggen ook wel... Uh, ja, ik vind het gewoon eigenlijk... Uh, ja, de goddelijke wereld vind ik gewoon een mooie naam. Ja, zo noemt u het, de, de, de ja. hemel, zeg maar. Hè? Wat wij in de kerk ja. gewoon de hemel noemen. Maar, um, en die sturen u dan ja kracht En de, die kracht kan u in het water leggen, bijvoorbeeld. Ja. ja dus energie sturen die via mij dat, komt. Maar waarom sturen ze dat naar u? En hoe weten ze ook dat ze u te pakken ja. hebben? Ja, dat weten ze opeens. Ja. Op een gegeven moment heb je een taak. Je wordt ermee geboren, wat je natuurlijk ook in andere levens, want ik weet niet of jullie in reïncarnatie geloven, maar er zijn dus heel veel levens. Ik weet er niks van. Nee, maar daar hebben we heel veel te weinig tijd voor. Ja, dan gaan we niemand he? Nee, dat hoeft niet meer Dat kan ik ook niet. Maar goed, zeggen. dan heb je dat in bepaalde levens verdiend, zodat je dan in dit leven met die gave geboren mag worden. Oh, dan moet je dus verdienen. Je kunt, het ook, je kunt het ook niet leren. Ik vind het ook altijd belachelijk dat er cursussen zijn helderziendheid of zo. Kijk, ieder mens heeft ook een intuïtie, ieder mens heeft bepaalde gevoelens, voorgevoelens. Dus dat is niet uh, niet gek. Dat heeft ieder mens. Maar niet ja. ieder mens heeft een taak. Dus je moet het verdienen. Tenminste, in dit... In hoe, dit hoe, hoe hebt u het ja, hoe hebt u dat verdiend? Ja, vele levens. Ik ben ooit ook een keer een priesteres geweest. En, uh, wat ja, voor ja, een? <laughs> ik heette vinter? toen Lefte. Ja. Griekenland, zeker? Nou... Of AFT? Ja, Egypte was het. Egypte? Ja, u bent Egypte. in oude Egypte geweest, ja. heel vroeger. Heel ver. Reden. En hoe was het daar toen? Nou, wat ik me van kan herinneren, wat ik aan beeld heb gezien, ja, gewoon vredig. Maar, maar dan, dan moest je van, altijd Alleen, ik ben niet zo vredig scheef Ja, en dan met de handen zo. Maar heb ik... we hebben zo'n vaas thuisje ja. ooit gekregen van Bachelap, die is op Creta geweest. Hebt u ook zo gestaan Nee, dat is raar met die voeten Ik Nee, niet dat ik weet. Misschien maar... ook wel, maar dat kan ik me niet herinneren. Maar was het daar vredig? Ja, vredig, ja. De, in de In, de in het tijden... begin was het vredig, maar daarna niet meer. Toen bent u weggegaan. Maar... Ik ben, nee, ik ben op een hele nare manier om het leven gekomen. Ja. Ik was dat... een beetje stout geweest. Oho. Ik was zwanger van de farao toen in die tijd. En Hallo! Van... Doe maar! Ja. En, en dat wouden ze niet hebben. En nee, dat vonden die vrouwen allemaal niet leuk natuurlijk. Want die was getrouwd, dus ik was een beetje ondeugend. En toen hebben ze mij... En uh, dat is dus wel, wel echt waar gebeurd. Toen hebben ze mij dus... Uh, ik was dan ook op een soort podium. En toen uh, hebben ze mij... Uh, Gestenigd? Nee, ook niet. helemaal met, met, Ja, pek en veren. Met touwen nee. helemaal uh, omvonden. En toen ben ik in het water gegooid. Ja, en, dan, en, dan kan je niet meer zwemmen. Heb je er nee. later nog klachten van nee. gehad in andere levens? Nou, nu... Ja, van die touwen? Nee, van het water. Of van het water? Nee, ik kan me voorstellen, die strakke touwen. Dat zo... Ja, mijn zuster kent dat heel goed. Ja, die hele Banden, banden. Ja. Ja. Nou, misschien. Als je er maar ingebonden zit. Ja. Misschien dat ik ook ergens. Uh... met varen, oude, Ja, je of... weet het niet. Koningen. Ja. Nou, Hebben ze wel hardhandig vastgepakt natuurlijk, als je daar een naweeën nu nog van hebt. Nou, ik weet niet of dat het dan is, want ik wil, ja, ik wil er ook heel niet mee spotten. Want ik stel dat het echt zo is, dan moet ik me goed, goed stil houden. Ja, ja precies. Ja, nou, het is, nee, soms tegenwoordig wordt teruggehaald. Ja. Maar in het oude Egypte was het dus vredig, voordat u werd ja, weggestuurd. Wel. Ja. Ik vind maar, nog even, ja? mag ik één ding? Want kijk, het is nog steeds een raadsel van die piramides. Maar u? u weet het dus misschien. Nou nee dat, hoor, nee, dat weet ik niet echt, nee. Oh, daar was u niet bij. Nou, was ik u... zal er wel bij zeggen, maar ik kun je kunt niet alles herinneren. Dus, oh, dus dat blijft de raadsel. Ja. Maar u, bent, u noemt zichzelf dus ook wel een beetje een uitverkorene, of niet? Nou, ja, hoe moet je dat noemen? Het is, kijk, je bent natuurlijk gestuurd in feite om een boodschap te verkondigen. En die boodschap die erachter ligt, dat is hetgeen waar de mensen op een gegeven moment uh, open voor gaan staan... als ze een genezing ervaren. Dus een wonder ervaren eigenlijk, dingen die niet kunnen. En daarna ga je denken wat erachter ligt. Van, hé, hey, hoe kan dat? En dat is eigenlijk de boodschap die je wilt verkondigen. En dat heeft ook weer te maken met vrede uiteraard. Een zijn met elkaar. Dat is hetzelfde? Ik denk het wel, ja. Als je eenheid hebt met elkaar en elkaar respecteert... dan heb je vrede. En vrede in jezelf. En dan weer je uitstralen naar de ander... Als dat zo doorgaat, dan hebben we vrede op aarde. Maar de, de mens wil toch ook altijd een beetje, een beetje mat, een beetje oorlog voeren. Anders is er toch heel niks aan op de wereld? Ja. Nou, weet ik niet. <laughs> dat weet ik niet. Zou het is natuurlijk altijd wijzen. strijd. Waar als positiviteit is, negativiteit. Maar goed. Maar als het elke dag leuk is, dat is toch ook niet leuk? Dan kun je nooit zeggen, gisteren was leuk. Nou, weet ik niet. Ik denk dat het niet leuk. leuk is. Het kan ook leuker zijn. Gisteren kan leuk leuker zijn dan ja. vandaag. Dat is maar, een mooi ja, moment ja. voor Gerrit. Gerrit. Gerrit. binnen te laten. Gerrit, kom eens binnen, jongen. Wat mensen. Gerrit. Ja? Hallo? Ja, hebt u er wat? Ja, ik heb wat. Ik zit hier buiten op het terrasje, heerlijk, op het Rembrandtsplein. Zo, hij wel. En ik heb twee gereden. mensen gevonden die er heel aardig uitzien, dus die durf ik wel wat te vragen. Ja. Zou je even willen zeggen hoe jullie heet? Monique Stevens. Haar man, Eloud Stevens. Aha, getrouwd. Ja. Nou, heel goed. Um, we hebben in de zaal Jomanda, en dat is een genezend medium, zoals je weet. Zijn jullie zelf uh, para-abnormaal? Uh, <laughs> abnormaal. Nee, het abnormaal. Nee. Normaal. Ja, niet, uh, abnormaal, zeker normaal. Nee, nee. jij? Ik ook niet. Helemaal niet zelfs. Hebben jullie nooit dat als, als, als er gebeld wordt, dat je al weet wie er is bijvoorbeeld? Ehm, um, nou, niet zozeer bij de telefoon, maar intuïtie, ja, dat, daar vertrouw ik wel op. Ja, ah, dat begint het al een beetje. En jij? Ja, dat heb ik wel. Dat als je iemand belt of, of, of uh, iemand belt jou... dat je eigenlijk al weet wie er belt? Ja, maar dat is meer telepathie of uh, hoe je het noemen wil. Ja, in die mate heb ik dat wel. Maar dat heeft denk ik ieder mens. Ja, heeft ieder mens. Maar geloof jij in dat soort dingen? Dat er geesten bestaan bijvoorbeeld? Ja, ik, uh, ik worstel daar al uh, 36 jaar mee. Met de ik, ik denk dat het wel bestaat, ja. Jij? Nou, ik, ik ben ervan overtuigd. Dat je ook vorige levens hebt bijvoorbeeld? Um, eh, ik merk de laatste tijd dat ik zeer vaak mensen tegenkom... waarvan ik de denk, grow up. En dat zijn dan waarschijnlijk de jongenshielen. Oh jee. Yeah. <laughs> <laughs> nou... Um, ja. hebben, de, ze, yep. hebben ze wel eens iets ervaren in die, in die richting? Hebben jullie wel eens iets ervaren in die richting? Vraagt ja. een van de nachtzissen. Nou, ik heb um, uh, wel iemand gesproken die dat soort ervaringen heeft... Nee, daar gaat het niet om. Uh, nee, dus zelf, zelf. U, uh, het geslacht van mijn aanstaande kind uh, bepaald. Missen vertellen, maar ook de naam. Jongetje? Nou, dat ga ik natuurlijk 50 al helemaal niet voor. Gerrit, we gaan even verder met de radio. me nu. Oké, nou, tot straks. Uh, tot straks. Zeg, ja. Nou, u zegt dat heeft iedereen. Ja, natuurlijk. eigenlijk is iedereen paranormaal begaafd. ja. Maar bijvoorbeeld... Kijk, als buurman bagelap aan de voordeur staat, ja, dan weet ik, dan ik weet het, maar dat je, ruik je. Dat ruik je. Ja, <laughs> verder, dat noem ik niet. Uh, maar kan intuïtie ook niet? Nee, in de vorm maar het is vaak ook als je inderdaad uh, aan iemand ja. denkt, dat is dan ook wat telepaatje, is een gevoel. En dat een ander dan ook voelt, dat je dan aan, aan je gedacht wordt. En dan, ja, op dat moment gaat de telefoon in. Is het tip. Die zo, hè? Eén kant meestal, hè? Ja. <laughs> Maar dan denken ze slecht over je. Ja, dat ja. zeggen ze altijd. Hè? Zeg, als ik het nu erg vind, wil ik toch even teruggaan naar de jeugd. We hebben het ja. net al even zo omschreven. en schilvrug. Het, ja. het klinkt allemaal akelijk. Maar het was ook echt akelijk. Ja, dat is hè? echt heel verschrikkelijk schil, Hoe kwam dat ja. nou? Ja. Nou, eigenlijk uh, zei Crozet de waarheid. Dat voelde ik ook op dat moment. En die zei ook van... Uh, nou, je hebt dus nooit uh, de dood van je vader verwerkt. Eigenlijk. Mijn, mijn moeder was dus namelijk zwanger van mij. En ik heb het natuurlijk het verdriet wat mijn moeder had... Is op mij geslagen. Mijn vader overleed, overleed tijdens? overleed voor mijn geboorte, ja. Mijn moeder was drie maanden zwanger. En ik had natuurlijk uh, ja, geen vader. Dus het verdriet heb ik ook nooit kunnen verwerken. Tevens het verdriet van mijn moeder heb ik dus eigenlijk meegekregen. Op je en toen is dat op een gegeven moment uit, tot uitbarsting gekomen. Ja, een huidaandoening. Ja, maar die was niet meer zo extreem, hoor. Het was echt vreselijk heel dik gezicht, helemaal niet meer uit mijn ogen kunnen kijken. En, dan... en alleen mijn handen waren vrij en één oordelletje en kaal en ja, dat Is nog steeds een goed, ge... goed oor, het betere dat oor dan is een dan de andere kant. Oor, ja. <laughs> maar beter dan de andere kant nee, of hoor, niet. Nee hoor, nee. Maar u was, was lelletje. Nou, welke leerling dat dan met ja. school? Ja, ja. welke leeftijd? Ik ben dan ook van school afgegaan. Ik heb dus thuisgelegenheid. Ja. Hoe, hoe Pijn was en was jeuk. Toen? Nou, ik was toen uh, even kijken. Ik zat net op de eerste ulo. Ja. Nee, zesde als lagere school. Is dus het nog wel, wel leerplichtig. Werd... Ja. Ja, zeker, ja. Maar ja, als je, als je, als je helemaal aan je, je kussen vast ligt geplakt... Dan... Ja, dat is gebeurd. Nee, dat is echt gebeurd. Ja, ja, dat is gebeurd. Dan kun je niet naar school. Nee. In het dat... ziekenhuis plakte ik aan de kussen vast. Ah, ja. hadden ze helemaal alle te... mij, hadden ze mij ingezalfd En Dat is afschuwelijk geweest. Ja, ja. En Een niemand kon er wat aan doen. doen. En toen dacht u, ik, ik ga eens negeren. Uh... Nee, dat kwam via via op mijn weg. En toen ben ik daarheen gegaan. En die man, ja, die zei dat zo tegen mij. En toen voelde ik gewoon dat die man de waarheid sprak. En dan gebeurt er iets met je. En dan kan ook je lichaam dat verwerken. Je onderbewustzijn kan het verwerken. En dan gebeurt er eigenlijk een vorm van genezing. Maar gebeurt er dan bewust ook iets op zo'n ja. moment? Ja. U dacht, je wordt hij... bewust ja, van dingen die gebeurd zijn. En ja. wat was toen het eerste wat u dacht? Ja, ik heb nee. het. Nou, nee, ik voelde dat. Dat is heel raar. Je krijgt een soort warmte. En ineens denk je, ja, die man heeft gelijk. En dan laat je het gebeuren wat er eigenlijk met je gebeurt. En toen was ik met zes behandelingen was ik genezen. Maar hoe merkt u dat u die gaven toen had? Nou, hij vertelde dat. En daar heb ik helemaal niets mee willen doen, hoor. Hij zei tegen mij, ja, je bent heel begaafd. Maar ik denk, ja, wat moet ik met dat woord begaafd? Ik wilde alleen maar gaaf zijn, een gave huid. Dus het ja. maakte mij helemaal niet uit uh, dat hij zei... van Je wordt nog wereldberoemd, die gaat mensen helpen. Dat wil ik helemaal niet. Je Als ik dus gaaf, Ja, precies. Ik wil, ja, gewoon een, maar... ja, ik wil gewoon een gave huid en ik wil weer dansen. Want ik was dus danserist. <lacht> denk, dat wil ik gaan doen. En toen ik dus genezen was, ben ik ook echt tegen de draad ingegaan. Dus echt gaan dansen. Totdat ik in de bladklas uh, ja, iemand uh, moest helpen die door de rug ging. Toen werd ik eigenlijk door onzichtbare handen ineens geduwd. Naar het meisje toe. Zo'n duw in de rug. Ja, echt een duw in de rug. Nou, ja. oh, die heb ik net ook gehad achter dat goed eentje. jokkes. Het jokkes. Is niet leuk zo'n hoef in je rug, hè? Nee, zeker niet. Maar dat was ook, ja, dat was dat ook heel handig dan. Nou, dat was wel heel zachthandig. maar het was gewoon ja, toch een beetje vreemd. Want ik denk, oh nee, hè, ik wil niet dat dat gewoon uitkomt, want ik wil gewoon dansen en ik wil gewoon in de maatschappij blijven staan. Ja, en toen zei iedereen, van, oh, wat zijn het de juffrouw, dat kan ik, dat vind ik helemaal niet leuk. Ik zeg uh, niet over praten, ik wil gewoon bij jullie blijven. Nou, dat heb ik zeven jaar gevochten om het niet te doen. Ja, en opeens komt er een blind meisje. Ja, legt de handen voor haar ogen. En het kind gaat zien, en toen schrok ik zo. Denk ik van: ik moet hier iets mee doen. Ja, Dat is schrikken. Ja. En zo doen, dat was echt schrikken, ja. Voor dat zodoende, meisje ook. ook. Ja, dat is wel duidelijk. Had wel ze daar die... daarvoor alles gezien? Ja, ze had wel gezien. Maar ze was blind. Uh, even kijken, ze had een ziekte. En uh, de celletjes die knapten steeds. En uh, op een gegeven moment zag ze alleen maar licht en donker. En dat was dus al een half jaar zo. Dus uh, ja, ze zag niks meer. Toen is ze naar Japan geweest, overal naartoe. Dat Het zou niet meer herstellen. En toen kwamen ze bij mij terecht. Ja, en toen ineens. Dat het dat kind weer kleuren zien, zo begon het. Ja. En een keer erop kon ze meer zien, toen kon ze weer lezen. Ja, zo is het eigenlijk in zijn werk. Is dat ge... ook een reden waarom je zwart-wit kleren aan hebt? Dat... Nee in hoor. De... Je wil toch kunnen traceren? Nee, het is helemaal in zwart-wit. Heel consequent. Sochtjes? nou Niet aangedacht. De, de, de voet is vleeskleur, maar dat ja. maakt niet uit. Dus Net zoals jouw borsten hè? <laughs> nou, Lely Blank zou ik het oh, ja. niet Maar goed, daar hebben uh, ja, daar heb daar we het met het en ik een verschil van mening over. maar goed Maar u, u bent ook heel erg op blauw heb ik vernomen. Dat is mijn lievelingskleur, ja. Waarom draagt u nu geen blauw? Nou, omdat het eigenlijk... Uh, nu eigenlijk mijn werkpakje geworden is. Nou, dan ga ik er dus niet meer buiten. Want iedereen verwacht dat ik in het blauw kom altijd. Het is een soort overal voor u geworden? Ja, ja zo noem ik het ook. Mijn werkpakje, gewoon maar overal. Een ander heeft uh, inderdaad de slarisjas aan. Nou, en ik trek mijn blauwe jurk aan en ik ga naar het podium toe. Zo is het ook. Het is niet echt van... om iemand te willen zijn in het blauw of zo. Verre van. Het is gewoon iets... Wat eigenlijk gebeurde toen ik steeds opnieuw andere kleren moest kopen. Omdat ik in kleinere zaaltjes werkte. Toen ik dacht van ja, dat heb ik daar al aangehad. Dat heb ik daar al aangehad. Dus ik wil gewoon één jurk. En oh, zodoende dat, is, het die jurk, ja? is die jurk en, en ontstaan. En waar, waar koopt u zoiets? Ja, u, waar koopt u zo'n zo jurkje? adresje waar je zoiets kan krijgen. Een bruidswinkel is dat. Een hele bekende in Utrecht. En een bruidswinkel. En daar hing die jurk. Van die, van die, van die moeder van Marco Bossato? Nee, nee. Oh, dat weet ik ook niet. Er nee, is nee. ook een bruidswinkel, daar ja, niet. Oh, nee. heb maar daar niet, geloof ik. Nee, is nee. ze daar ook moeilijke, moeilijke maten bij, mijn... bij, bij die bruidswinkel? Voor jou, ja, die is er wel. En voor, de... voor haar, Ja, nou, we gaan gewoon in toch... de kelder. Ik ga ja. gewoon nog eens een keer de ...bruidenwoud wel weer. Zeg, wat ik nog vraag, wou nog even... Hoe, is dat, hoe gaat dat dan... Eerst was u dus in de puberteit van, van, van die nare schilfertjes... ...had u toen ja. wel eens contact met jongens? Want de liefde bloeit dan natuurlijk ook op in die leeftijd. Ja, maar ik had één vriendje... Die is toen wel bij me gebleven in die periode. Ja. Maar na die periode, ja, op een of andere manier... passen we toch niet bij elkaar. Maar je durft het ook niet uit te maken. U zag er heel anders uit, uit en... opeens. Ja. Toen dacht Zeker weten. Het, ook ja. ik het ook is het ook heel moeilijk voor zo'n jongen om dan natuurlijk ja. het uit te maken. Want ja, Dan blijf je bij elkaar eigenlijk omdat het gewoon uh, niet zo hoort. Hè? Ja. Dat je het dan uitmaakt. Maar goed, dat is ook niet juist. Maar hoe is het om de man van Jumanda te zijn? Want dat lijkt me toch heel vreemd. Ja, weet ik niet. Op het moment heb ik dus geen man. Dus wat dat oh. betreft, uh, nee. U bent vrij? Ja, ik bent helemaal vrij. <laughs> en zou u wel weer zin hebben om het nog een keer te proberen? Jawel, dat komt ook vanzelf. <laughs> dat, ja, in uw geval komt dat vanzelf natuurlijk. Ja, op, op, op, op een dag Dat weer een duw in de rug. Ja, dat zal een weten. zit ik bij hem op schootje. je ja. het wel nooit. dat weet ik nooit. Maar goed, en u bent dus een helend medium. Medium. <laughs> medium. Medium. Medium. medium. medium. Hier ah. bij mij En u krijgt dan dingen door? Ja. Um, is dat in de vorm van plaatjes? Of gezegdes? Of, of hoe? Nou, ik zie soms inderdaad witte gedaantes op het podium... Ja. die echt aan het opereren zijn. En dan zie ik ook uh, dwars door het lichaam van de mensen heen. Ik zie ook dat schedels soms gelicht worden. Ik zie slangetjes, dus in het menselijk lichaam. Ik zie botjes. Godverdammend! uitgehaald worden en erin in ingezet. En dan gaat er de dokter en dan wordt er een foto gemaakt. Dan klopt het ook allemaal. Ja. Maar dat is toch heel niet leuk om te zien? Al. Ja, dat is prachtig. Ja? Ja. Ik, heb altijd, ik heb altijd één wens, dat iedereen het heel even een seconde mocht zien. Maar dan is alle twijfel weg. Het is prachtig om te zien. Een ja. stukje en, angst ook bij de, de mensen misschien, omdat ze niet kunnen denken. zou kunnen, ja. Ik moet er echt niet aan denken. Maar blij <laughs> dat ik je man dan niet ben. <laughs> en zeggen ze ook dingen tegen u? Ja, het is meer het uh, horen zonder stem. Dat is heel moeilijk uit te leggen. Ja. Maar dan uh, ja, is het het weten opeens. Je weet dingen en dat uh, komt dan via je mond naar buiten. Zonder dat je er zelf als mens over na kunt denken. Gewoon flapt er zo uit. Ja, soms is het ook dat iemand anders door mijn mond met mijn eigen stem praat. Wacht even, iemand anders? Ja. Dan hebt u opeens een mannenstem of nee, beter? Nee, nee, mijn eigen stemgeluid. Maar iemand anders die via mijn stem praat. En dat voelt u, maar dat hoor ik als toehoorde niet. Klopt. Maar. maar um, Kun je dus niet controleren? Dat is heel raar. Is dat? Ja, dat ja. ze Geven ze dan dingen door hoe iemand zich beter kan voelen? Geven ze ook wel eens andere dingen door? Goede ik krijg een uh, Nee, nee. Nee, die connecties heb ik niet. Er zijn is misschien wel overleden diëtisten, maar daar heb ik geen contact oh, mee. Overleden diëtisten? <laughs> een mooi muziekje, kunnen ze toch ook doorgeven? Of? Ja, nee, maar dat is misschien voor iemand anders, maar niet voor mij. Is het ook een heel druk leven als je zo'n medium bent, zoals u? Dat het, of komt het op tijden dat u het wel aankan? Nee, het is eigenlijk ja. altijd aanwezig. En op het moment dat het ingeschakeld wordt, dan, uh, dan wordt het ingeschakeld. U schakelt het zelf in of zij schakelen? Nee, dat gebeurt, ja. Dat gebeurt. ja. Ja, ook dat muziekje natuurlijk, waar je opdoelt. Ja? Inderdaad, de Song of Light, die is ooit doorgekomen, ja. Die is... Ja, de tekst is doorgekomen. Op welke wezen? Nou, het is dus... Ik was in New York gevraagd, dat is al heel erg lang geleden... voordat ik eigenlijk nog bij Tineke kwam. Toen was ik ook al in het buitenland uh, voor tv... En uh, ja, toen had ik een droom dat ik weer danste en zong. Ik denk dat wil ik helemaal niet meer. Want ik heb echt daar een streep onder gezet. Ik wil dus echt nu voor de mensen er uh, zijn. Goed, op een gegeven moment uh, kreeg ik een tekst van de Song of Light. ik schreef dat op. En ik had uh, vroeger een liedje gezongen... wat ik toen op de plaat zou willen zetten. Ik had toen ooit een paar plaatjes gemaakt. En dat had ik altijd bij me. En dan deed ik dat op. Dus die tekst, ik denk, hé, hey, dat past precies. En, en deed het dat ook dikteersnelheid? We Dat, dat, dat, snelheid, dat je het zo mee? zingen, hoor. Dat nee. hoort u het ook. <laughs> Toch? Nee, Nee? Nee. Dat wat is, sorry, dat is een wat vroeg u? Dicteersnelheid? Ja, het heel ja. snel. Ja. Dus, het werd heel snel oh, opgeschreven. Oh, u kan ja. Steno. Dat is het nee. Nee, <laughs> nee, nee. Ook, de de... Die, ook de boekjes die ik schrijf, de kleine boekjes, die, die gaan automatisch. Het ja. gaat heel snel. Ja, dat is mooi snel verdiend. Daar hoef ik niet over te denken. Ja, nee, oh, nee, andere, de anderen wel. moeten ja, er, er eindeloos op denken. Ja. Toon Hermans zit op zo'n drie regels kantine koffie zetten en zo. Dan zit hij ja? heel lang op de tip. Ja. We gaan het even zingen. Ja, dan ja, het is kunt enorm. u zich ook een indruk. Kom maar naar de zangmicrofoon. Wat iemand door kan krijgen. Ja, Song of Light. Waar heb ik hem nou niet? toch? Oh ja, dat Hollandse ja. Dat ving zo leuk dat u dat het is dat nou, Hollandse ook U had het ook, ook in het Engels ja. doorgekregen. Ja. Oh, maar wij gaan hem ook even in het Nederlands zingen. Voor de gewone mensen. Uh. We are all together now to get the power of the light and to feel the energy to go inside. Let us all hold hands and we'll get into the mood. Open up. We mogen even elkaar de hand geven. Een eenheid die belangrijk is. Mag ik mag elkaar de hand geven? Ja. Geldt voor iedereen hier in de zaal, maar ook voor de mensen in de huiskamer. Je kunt ook voelen. Dat mag ook, je mag ook je handen vouwen. We are all together. We get the power of the light and we feel the we energy. energy oh, dit de, de volgende keer, toch? Oh, dan doen we nou het oh, namelijk Oh, nog op zet. Zo ben ik op de Nederlandse. Oh, we oh, dance and we we'll get into the mood. We zitten hier om te verpesten. Open up your mind, it's real and good. Nou, mevrouw, je mama. En we mogen even de ogen sluiten. Misschien kunnen we voelen vrede, geluk en liefde. En liefde is ook het belangrijkste in dit leven. Om te komen waar je moet zijn. Ja. Wij zijn allen samen nu in de kracht van. En wij voelen energie om binnen te gaan. Pakt u Pak dan bij de hand. En we raken in de stemming. Wie snapt u? Open toch, uw geest is echt en goed. En we zijn in het Engels doorgekregen? dus kan ze niks aan doen. Daarachteraan zag ik ook een heel mooi lichtje. Dat mogen we natuurlijk allemaal even doen, hè? De aanstekertjes. En even in de stemming mee. Goed zo. Zo hoort het, ja. Dan hebben we de stemming inderdaad van liefde, licht en kracht. Nou, allebei. Laatste keer, allebei. Ja, kom de bal. We all together. Doe samen. Let us all hold En we'll get in CD in de zin van mevrouw Jamanda, ja, waar het uh, allemaal op staat. Op de CD staat een iets andere versie, neem ik aan. Ja, meer. Nou, met koor, maar lijkt een beetje op jullie, hoor. Ja. Helemaal niet verkeerd. Ja, die ligt gewoon in elke goede, goed gesorteerde ja, CD-handel. op dit moment wel, ja. En is met stip binnengekomen op nummer 81. Ja, dat is eigenlijk uniek. Uit. Hij is inderdaad binnengekomen op Gek. nummer 81 in de top 100, ja, Het is ja. een raar verhaal. <laughs> het, het, het is echt waar, Alles ja. kan ja. daar ook maar vinden komen. De de applaus voor hem. nummer. Ja. Z zijn die ook uh, ingestraald, die CD's? Of? Nee, die niet. maar het is wel iets. Het kan niet uh, als je die opzet, er is wel een genezende werking aan. Dus dat uh, wordt er ook gezegd tijdens de, de tekst van de Song of Laat kun je een vraag in jezelf stellen. Bepaalde dingen die dus ingegeven worden op dat moment. Maar ook via de radio, dus uh, mijn eigen radioprogramma op Radio Noordzee. Die heeft dus ook dan die werking. Dat via een stemgenezing. Uh, dat, ja, dat is dan goedkoper dan zo'n soort de ja, 25 gulden. water instralen kan ook gratis. Ja, je kan of, toch alle ja, alles, alles instralen? Alles, ja. Mijn zuster zegt, je kan toch alles instralen? Eventueel wel. Ook oh, wel. Ja, alleen de, de houdbaarheidsdatum is 12 <laughs> weken op het vernoemen. Dat is van de kaartjes. De oh, dat is de, de kaartjes. kaartjes, die zijn 12 ja. weken. En water? Dat blijft altijd, tot de laatste druppel waar ik het. Maar dat gaat zo. even naar Gerrit luisteren of ja. er nog incidenten zijn? Gerrit! Ja! <lacht> Hebt je er nog? Ja, ik, ik zit nu op een ander terras op het Remmelsplein. Het is een heerlijke warme avond en er hangt iets magisch in de lucht. Ja! Ik heb twee sympathieke landgenoten <lacht> bereid gevonden om jullie vraag te doorstaan. Ik zou jullie even willen voorstellen. Uh, hallo, ik ben Astrid Bosma. En ik ben Robert. Heb jij wel eens iets parenabnormaals meegemaakt? Heb ik wel iets paranormaals meegemaakt? Nou, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Ja, ik weet niet. Waarschijnlijk uh, zie ik zoiets niet als paranormaals. Want ik sta er wel open voor. Maar ik, heb zoiets, ik denk niet zo begrensd. Dus alles wat er gebeurt om mij heen en alles wat er gebeurt in het leven... zie ik als een gewoon op zich staand iets. Voor mij is iets niet paranormaals. Dus waarschijnlijk heb ik het wel meegemaakt. We willen het ik verhaal. Jij bent een geboren dominee. Dus ja. hoor ik al. En jij? Domine. Is, is dat trouwens Jomanda? Ik wil even één ding vragen aan Jomanda. Of zij alsjeblieft even uh, mijn tostiijzer kan instralen, want die is al weken kapot. Ja, we gaan hier geen grapjes doen. Ja. Doen. doen. We, we willen incidenten ik ik horen. Er er een kaartje tussen. Of, ja. ja, ik heb wel een keer iets paranormaals ja. meegemaakt. Ja, Daar komen ze. Tenminste, ik zie dat als paranormaal. Uh, ik was op vakantie. Ja, je je dat is toch niet zo raar. Ja. Nee, en dat ik, ik, uh, is normaal. Dat is normaal. En mijn broertje ja. zal die avond bij ons langskomen. Die aanranding. Nee, niks die aanranding. Ja, dat meisje is ja, laat ik nu even ik vertellen. Ik toch... uh, en ik uh, lig in bed, uh, eigenlijk te wachten tot mijn, dat mijn broer zou komen. En ik, ik ben er afwachting. En op een gegeven moment zie ik dus, heb ik dus echt een verschijning gezien. Van een soort, ja laat ik maar zeggen, een engel. Ja. <laughs> nee, maar diegene die... Uh, dat, het was een verschijning, heel licht. En diegene die stond dus niet met uh, haar voeten op de vloer. Maar nee, dat klopt. Dat is een engel dan. Ja, dat is dat, zo gedaan. Dat, dat, een engel, dus. maar, dat is dus een engel geweest. En uh, een paar minuten later uh, hoorde ik dus dat mijn broer een ongeluk had gehad. Ja. Ja. En dat, ja, dat vond ik dus de vrij de paranormaal. Ja. Ja, nou, ja, helemaal waar. Het was dus doen, ja. Het geloof, dat ja, het was dus eigenlijk een geloof, van schrijfde Maar ja, ik ja, wist toen wel... Hey, maar j -j -j Jij bent een beetje... Jij bent een ja, ze waarschuwen. Ja, ja. Ik ben helemaal niet sceptisch, maar ik zeg echt de waarheid. Van, ik ja, vind als je ja... over tossies eisen gaat beginnen. Als jij nou ja, niet jouw tossie eisen, maar jezelf iets. Zou, gebeuren. zou je dan naar Jomanda toe gaan? Zou ik naar Jomanda toe gaan? Nee, ik denk, niet, maar ik denk niet dat ik dat nodig heb. Als de behoefte er zou zijn, zou ik er niet voor uh, schuwen om Jomanda. Ik zie haar wel eens op tv. En dan denk ik inderdaad van: ja, zij verwoordt uh, iets wat zij voelt. op een zeer menselijke manier. Waarop mensen, veel mensen het zullen geloven. Ik uh, geloof niet zoals zij verwoordt dat zij het zo daadwerkelijk dan, ja. zo voelt. Ja, ronden we het hiermee af. Waarom het? Fijn af, Gerrit. Zet hem maar uit, man. Ja, precies. Het is duidelijk. zo meteen dan, Gerrit. Nou, zo maar. Je komt wel, wel eeuwig doorgaan. Ik heb dingen los? Ja. Hey, zijn, ja en als zo. die zelf behoefte zou hebben, dan. Doe nou toch? U kunt nog wel een gewoon telefoonnummer hebben, of gaan mensen vaak bellen met de Nee kom. hoor, dat kan allemaal wel, ja. Alleen als ik een telefonisch spreker zou doen, dat kan niet, want er slaat alles door. Ja. Dat lukt niet meer. Heb je ook dat consulten ook in, uh, dat, dat van mens tot mens? Ik bedoel van. niet hij... meer, wel stervensbegeleiding. Als ik dat voel dat ik daar naartoe moet, dan doe ik dat ook. Dat is ook wel intensief, maar verder niet. Als mensen dat vragen, dan kan dat... Ja, dan voel ik dat. Als ik echt niets meer kan doen... en het is zo dat het overbodig zou zijn... dan doe ik het niet. Maar als ik voel dat er werkelijk dingen kunnen gaan gebeuren... dan is het heel belangrijk om het wel te doen. Maar je mag geen valse hoop geven natuurlijk. Nee. Als ze toch gaan, gaan ze. Ja, oké, maar het kan zijn. Ja, we gaan allemaal Het wordt steeds drukker aan de andere kant. Maar dat is voor u voordelig. Ze komen ook weer terug. En komen er ook wel eens nieuwe bij? Nou ja, dat kan. Ja. Er komen ook wel eens nieuwe bij. Maar herkent u die van de nieuwe zielen die zielen. nog nooit iets hebben meegemaakt? Nou nee. Nee, zover gaat het niet. Daar zou ik zo benieuwd naar wat dat verschil is. Zo'n hele frisse ziel. Ja. Nou je hebt natuurlijk wel. Ik kan wel zien of inderdaad iemand een hele oude ziel is. En mijn zuster? Wat jonge. is mijn zuster nou? Bijvoorbeeld. Nou, die hangt er een beetje tussenin. Ze heeft veel meegemaakt, maar ze weet het niet, heb ik altijd het idee. Dat is zo jammer. Ja. Daarom komt er zoveel... Op benullig soms. Ja, sorry dat ik het zeg. Het is mijn mening. Ik ken er al heel erg lang. En ik? Jij bent iets ouder geziel, ja. Ja. ja ik, terwijl ik jonger ben dan zij. Ja, maar dat zegt niks. Ja, maar ook maar vier maanden. Ik ben een ouder ziel. Nou, dat is helemaal een oud nu, verhaal. Nu ja, even ja, wat praktische gehad. dingen. Janan, um, het is een druk leven wat u leidt. Ja. Kookt u zelf? Nee. Uh, doet u zelf de badkamer? Hoe, hoe regelt u nee, dat niet allemaal? Meer. Nee, niet meer. Deed ik vroeger wel. Allemaal zelf, maar niet meer. En nu is het uh, pizza's brengen? Of, of, <laughs> nou, ook wel eens. <laughs> niet altijd. Maar dat, dat wordt hebben? heel goed voor, voor me gezorgd hoor. Ja, er wordt voor me gekookt en zo. En u de wordt het schoongemaakt. Personeel. personeel hebt u. Ja, dat is één iemand die bij het personeel wordt, ja. En die hebt u ook doorgekregen of uitgezocht via een advertentie? Nou, die is op mijn weg gekomen, Ja, af. zo, ja, ja. God, gaat allemaal heel anders dan bij gewone mensen. Nee hoor, precies hetzelfde. Nee, maar u krijgt ze op uw weg. Ja, ja, maar anderen ook. Ja, maar wij moeten dan toch een advertentie zetten. Ja. Denk je? En daarna moet je al die vrouwen ja. langs laten komen... Maar u kunt wel gewoon eieren bakken, of bent u dat? Ja, dat kan ik heel goed, ja. Dus u kan bent toch wel een en zo, jawel. daar wou ik even weten of u ook gewoon een normaal mens bent, want, Ja, ja dat ben ik hoor. Ja. Toch? Te, ja, twee zijden hebt u dan. Ja. Zuster, het lammetje. Ja. Vindt u het goed dat we even een verhaaltje. Ja, de mensen thuis willen nu toch gaan slapen ondertussen. En de moe is even. Mag u lekker luisteren. Gaan wij een verhaaltje voor u voorlezen? Zie je het? vroeg het lammetje Kato. Nee, zei de mol met toegeknepen ogen. Wat moet ik zien? Dat het gras daar groener is, zei het lam. Ze staarde smachtend naar de overkant van de sloot. Echt veel groener. En is dat erg? vroeg de mol. Dat is heel erg, want ik kan daar niet komen, zei het lammetje. De mol fronste zijn voorhoofdje. Zeg, uh, wat is dat eigenlijk? Groener. Groener? Nou, um, gewoon dat het groen groen is en niet bruin. De mol, die zelf weinig meer dan licht en donker kon onderscheiden... deed zijn beste te volgen. Wacht even voor? zei hij. Bestaat er ook groen dat bruin is? Of geel, sprak het lam terwijl ze om zich heen keek. Maar uh, groener is prettiger, begrijp ik, sprak de mol bedachtzaam. Prettiger dan bruin? Het is een lekkerder. Hoe? Oh. Sappiger. Ja, ja. Daar kon de mol zich meer bij voorstellen. Oh, ja. Kleuren mochten dan misschien te abstract voor hem zijn... maar hij was niet helemaal achterlijk. Zeker als er culinaire begrippen als sappig aan te pas kwamen... wist hij precies waar het over ging... Hij kende namelijk als geen ander het onderscheid tussen een droge worm en een sappige. Ik, euh, ik denk dat ik het wel begrijp, sprak hij beleefd. Het is het verschil tussen een oude schubbige mestpier en een zachte smeuïge regenworm. Het lammetje kon hem even niet volgen. Oma, wormen zijn toch niet groen? Huh? De sappige regenworm ook niet, sprak de mol verbaasd. Het lammetje schudt haar kopje. Wat leent? Een regenworm is um, rood of bruin. Bruin? Maar uh, je zegt net dat. Huh? Er moest enig systeem te ontdekken zijn. Dieren hadden toch niet voor niks een kleur? Je zegt net dat bruin niet sappig is, toch? In het geval van wormen zou ik dat niet weten, zei het lammetje met een vies gezicht. Die zien er allemaal even smerig uit of ze nou rood of bruin of blauw zijn. B -b blauw? Je hebt ook de blauwe regenworm, wist het lam. Maar Eigenlijk is die weer roze, maar omdat je ook roze regenwormen hebt... en de blauwe minder roze is dan de roze... en de blauwe bij een bepaalde lichtval ook wel wat blauw lijkt... is hij waarschijnlijk de blauwe genoemd. Maar hoewel die eerder een beetje paarsig is als dat die blauw lijkt... maar in ieder geval is die duidelijk anders dan de rode of de grijsbruine regenworm. Terwijl de bek van de mol openzakte van verbuistering... Oh, vroeg het lammetje Kato plotseling... Maar... Hoe hou jij ze dan uit elkaar? Het kan ingewikkeld zijn als je geen kleurengevoel hebt. Ja, precies. Hoe zou zo'n mol dat doen? Ik weet het niet. U hebt ook iets met dieren, toch, Jumande? ja. U kan ook dieren genezen, bedoel ik? Um, Ja, dieren te helpen, ja. Dat klopt. En, en gaat u dan wel eens naar een boer en de hele stal? Uh... Nou, men heeft het wel eens gevraagd, ja. Heb ik ook uh, wel gedaan. En dat lukt dan net zo goed als... Ook lammetjes, een aantal lammetjes. Die heten dan ook Jomanda. Niet meer, meer, want ze zijn inmiddels natuurlijk al lang geslacht. Want het is al jaren terug. Maar ja, dat is dan zo zinloos om die beter te maken. Dat dus toch een paar weken daarna. Bij ja, mensen ja, toch maar ook de mens zo ook? indirect. Indirect toch ook. Ja. Komen lammetjes nee, ook de terug? de lange profijt van. Komen schapen ook terug als ze dood zijn? Dieren? Nou, dieren hebben wel een ziel, ja. Echt waar? Ja. Dus een oud schaap kan een heel <laughs> oud schaap zijn qua ziel. Komen ze dan altijd terug als schaap? Komen ze altijd weet terug als niet, schaap? Hoor. Dat, dat weet u nee. weinig. Dat is niet. Dat ja. weet ik ook niet meer. Kan zich toch niet overgaan? Over. Ja, ja nee. sommige nee. mensen die. er echt helemaal in op. Dat doe ik helemaal niet. Heb je zelf dieren? Eén kat, ja. Hoe heet die? Die heet Bengel. Bengel. Ja, maar eigenlijk Bungel, want hij is zo vreselijk dik. Oh. Ja, hij pundelt aan zijn poten. Ja, ja. Hij gaat verdammen. 20 kilo's, ik, oh, een dikke poes. Ik vies. loop even naar het hoekje. Pak, het, pak de cadeaus. We hebben namelijk een cadeau voor u. Oh ja? De tijd is omgevlogen. Ik had u nog uren kunnen ondervragen. Want ik vind het zo interessant. Echt waar. Maar we zijn heel blij dat u toch, in ieder geval, nou, zo kort dan toch even hebt willen antwoorden. Ja, heel graag gedaan. Zuster heeft een heel mooi cadeautje voor u. Wat pakt u eerst? Dus daar staan de dingen of daar liggen Ik, ik wil even weten. Um, gebruikt u ook uh, dranken? Nee. ai. ai, ai. Ja, maar is altijd uh, zo weg. Geeft programma's u graag iets, iets weg? Ja, ik wil dat ook graag Voor weggeven. bij verjaardag in partij. Daar ja. nou, hebt u iets om mee aan te komen. Ja. Het is een goede fles. Ja, ja maar Wij lusten dat, hem zo. Weet je wat ik leuk vind? Ik vind het aan iemand in de zaal eigenlijk wel leuk om weg te geven. Verloot, Hebt u al een idee? Nee, of maar... krijgt u een duwtje no. naar die die moet... Maar, oh, pas op. Nou, even kijken achteraan In dat hoekje, die meneer met dat witte t-shirt. Um... Ja, jij krijgt hem van mij. Ach, het mag nou, hem meteen komen Kom maar halen, jongen. Nou, dit mazzel. Waarom, hij, oh. waarom is hij nou uitverkoren? Oh. Waarom is hij het? Ja. Waarom oh, hij oh, nou? Dat weet ik niet. gewoon die jongen. Ja. Sommige mensen hebben altijd... Ja. Ja, dan zet ik hier een handtekening dat op. Dat is ook wel grappig. Ja, ja dat, is goed. dat is fijn. Heb je hem van mij gehad in ja. plaats van een Hoe heet je, jongen? In gelijk. Geerten praat jij daar? Zeg, dat is gewoon. En daarom krijgt u hem ook. Dan, zeg, dan valt het niet op als hij hem leeg drinkt. He? Zeg, je naam is gewoon. Zeg, je naam even gewoon, Geertje. Geerten. Ja, dat is ja. beter. Goed. willen jullie ook de naam erop zetten? Ja, dat doen we doen zo. We maar Het is bijna te spijnen. Neem me mee, neem mee. En kom we doen het even. zo echt, echt, jongen, Geerte. Uh, misschien wilt u Goed, dan het... Zo Tweede Andere tweede cadeau. cadeau wel houden. Mag u wel vuur ja, hebben het heel huis. erg mooi. Het is de, de nachtzusters nachtkaart. Ja. Het is de eerste... En die gaat nooit uit, hè, omdat je niet aansteekt. Nee. Omdat het een souvenir is. mag hem branden. Dan gaat het is het soort... eerste exemplaar. Ja. Speciaal voor u. Dank je wel. En als dank hebben we nog iets, hè, zuster? Ja, ja we hebben vernomen dat u... dat u uw programma altijd afsluit... met iets om over na te denken. In de vorm van een... Gezegde ja. van een overweging. Wij hebben ook een overweging gemaakt. Mag u daarna zeggen of het wat was? Goed. Ja? Begint u, zuster? Ja. De pot verwijt de ketel, de splinter in zijn oog. Wie zit op een natte zetel, houdt het vaak niet droog. Wie niet voelen wil, zal horen naar de stilte, want zwijgen is goud. Grote potjes met kleine oren, jong gestorven wordt niet oud. Het is allemaal waar, hè? Liever een ei dan een lege dop. Beter gisteren dan morgen. Liever een houten dan geheel geen kop. Beter kwijt dan te goed opgeborgen. Goeie wijn krijgt vaak een kans om in oude zakken te verteren. Aan zijn lever herkent men de gans een gegeven paard nooit plomberen. In de hemel is geen bier en elke beer is nog geen panda. De lichte vrouw was hier, dames en heren. Dit was Jomanda. Je bent wel populair. Ja. Heel leuk dit. Hebben mensen daar iets aan Ja, natuurlijk, natuurlijk. Het is zijn past een beetje... precies bij jullie programma, zo'n overwering met je vader. Het zijn ook gezegd, het is uit onze familie, hoor. Ik denk misschien bij sommigen een paard maar voor ons zijn dat hele... Ja, jullie zijn dat waarheden, ja. ja. En ieder mens heeft zijn eigen waarheid, hoor. Nou, dat is een prachtige uitsluiting. Afsluiting, moet ik zeggen. Ja. Uitsluiting slaat nergens op. Goed, dan van gaan het. wij nu afsluiten. Ja. En vandaag werkte mee Leo Knikman, Arnoud van Laar... Nora Romanesco, Matti Poels... Rogier Dijkman, Tom Seidsma, Gerrit. Gerrit Kalsbeek, hè? Ja, Lisbeth en Ela van der Bar. Ja. Wij zelf, natuurlijk, uw gastdames. En uh, boven alles, dank u. Jomanda! Yo, Jomanda, tot de volgende week! Nou, ja. mevrouw. En volgend jaar hebben we er ook weer hoor. Heerlijke radio. U hoorde in een aflevering van De Nachtzusters... een bijdrage van de VPRO uit 1998, Jomanda. En zij viert vandaag, 5 mei 2012, haar 64ste verjaardag. Ik heb nog even geprobeerd een en ander op te zoeken... over haar huidige activiteiten, maar bij Jomanda.nl bijvoorbeeld... verschijnt een groot blauw vlak met de mededeling... dat de nieuwe site in aanbouw zou zijn. Dit is Radio 1. U luistert bij Max naar Nachtvluchten. Het is bijna zes uur. En dat betekent dat onze eerste gast in de nieuwe themamaand... in de startblokken staat. Het is orthopedagoog en gezondheidspsycholoog Jenny Palm. Zij schreef onder meer het boek Omgaan met hersenletsel... waarvan deze maand de tweede druk verschijnt... bij uitgeverij Koninklijk Gorkum. Uh, wilt u kans maken op een exemplaar? Ga dan naar onze site nachtvluchten.fm... Of naar teletext pagina 331 en doe mee aan de prijsvraag met betrekking tot onze gast Jenny Palm in de nieuwe themamaand getiteld Geestelijk Welgevaren. Het is tijd voor een kort journaal en wij maken ons op voor een breinbrekend uurtje. Graag tot zo.